Zijn er dingen blijven liggen die jullie, die jullie op je lijst zouden staan? Uh, ja, er zijn, nou ja, over nou, die gesloten die stromen en hoe die in, de, in het huidige of een ander proces uh, geïntegreerd zouden moeten worden. Want dat, dat uh, um, over inbrengen van de verschillende uh, nieuwe investeringspartners en uh, op alle momenten van het proces in, en hoe, hoe, de, hoe zou dat praktisch gewoon echt gedaan kunnen worden? En, uh, dat is nog heel veel uitvinden op dit moment. Ja, dat lijkt me ook. Er is nog niet uh, een voorbeeld van. Ja, als Brainstorm. En uh, ja, over, die, over de rekenmodellen. Dus ja. een soort van modulaire. Uh, waar je modules aan en uit kan zetten. Het uh, is eigenlijk een soort van levende rekenmodel. Bestaat er al zoiets? Is, is het mogelijk? Uh, is het zinvol? We hebben wel integrale rekenmodellen, waarin je zowel belegging als, als ontwikkeling kan, kan modelleren. Want als je alleen maar één ding doet, dan, dan ben je een beetje beperkt. Um, alleen het nadeel van modellen die alles kunnen is dat ze complex zijn en toch nooit de, um, de finesse nodig hebben die je in een bepaald project gebruikt. Dus dat doen we eigenlijk altijd per project en maken we een apart rekenmodel. Dat is, dat is eigenlijk het enige wat goed werkt. Ja. Um, en uh, er zijn wel, wel voorbeelden voor, waar we proberen wat mee geïntegreerd te werken. Maar een echt mooi integraal rekenmodel waar heel uh, veel in zit. Nee. moeilijk. Maar we kunnen wel een keer doorpraten en dingen laten zien. Dat ben ik zo over wat je dan zou moeten hebben. Ja, is goed. Dan, uh... Ik heb er ook nog een paar ideeën over die... Uh, ja, die nou, Dan gooi ik dat op tafel.